Gordon, tussen Gerda en de Bergman, mag je 10 keer met de schade als een aanhanger. Enkel met de wagen, dus 1 zo dicht. Het verkeer kan het oude via de Toch a en de A15. Op de N11 Bodegraven richting Leiden bestaat tussen dorp en Soeterbouderwijpoort. Vijf kilometer door werkzaamheden met een half uur vertraging. Want er is één prijs zo dicht. Tot zover de verkeersinkomst. Van... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Alle jongens doen het even, hup. Oostboden doen het in de gleuf. En wie wil trouwen, doet het op zijn knieën. De meeste trio's doen het met z'n drieën. En tegenliggers doen het zwaarzaam neuf. De... De poten en ik, ik doe het met gil. Ja, oh. Kampiedes doen het in het hemd, U bent weer terug bij Goedemorgen Zandvoort Rechts van mij zit Henny van der Reden, Ik ben Arie Koper En tegenover ons zit wethouder Peter Bluis Of gert Bluis, sorry Ja, ja ik dat ja, krijg je Al ja. die Bluisjes hier ja, op Zandvoort ja, ja. En die gaat het een en ander vertellen over de wmo Vertel. Onder, onder andere. Ja, onder, onder andere. andere. We de, Want we uh, hebben uh, nog een aantal andere leuke dingen. De opknapbeurt bij het Stationsplein. Ja. En de kopen ja. En alles wat ons nog te binnen schiet, wat wij Is willen. Prima. Is prima. Gaat uw gang. Goedemorgen, allemaal. Uh, ja. ja. Goedemorgen. Wat nou. zijn de ontwikkelingen? De ontwikkelingen van de WMO. Ja, graag. Ja, de WMO. Nou, wij, hebben een, uh, wij zijn ook verplicht een klantenvredenheidsonderzoek te doen. En we hadden eerst uh, al vorig jaar een, uh, een kwalitatief onderzoek gedaan. Dat was eigenlijk met groepsgesprekken. Omdat we net waren gestart om gewoon in de diepte op te halen. Maar daarnaast heb je ook een kwantitatief, dus een hoeveelheid. Dus alle cliënten aanvragen. Dat, dat is nu aan de orde. Dus er zijn zo'n 800 WMO-klanten... En daar nou, hebben we dus ruim 40% heeft dus gereageerd. Dus dat is, een, score. dat is een goede score. Dus dat, dat is representatief. Is dat dan ook. En uh, je bent verplicht een aantal vragen te stellen. Vanuit het landelijke. Dus over uh, uh, wat, wat zijn de cliëntenervaringen, hoe, hoe, hoe, hoe, is, hoe is de zorg. Maar wij hadden er vervolgens zelf nog een, veel meer vragen bij gedaan. Van, van, uh, over de mantelzorg. Uh, over uh, hoe ervaart u je. Uh, hoe het in de basisinfrastructuur gaat. Dus wordt, bereikt u dat? Weet u dat? Nou, dus wij hebben heel veel vragen daaraan toegevoegd. En dat klopte, die vragen zijn eigenlijk ook ontstaan vanuit dat andere onderzoek, omdat we met die cliënten hebben gesproken. Nou, uiteindelijk uh, hebben we daar weer een hoop opgehaald. Uh, we hebben een, ja, je krijgt dan een rapportcijfer, we hebben 7,1 gescoord. Dat is, dat is dat voldoende. Is, dat, is, dat is voldoende, maar oké, okay, je gaat toch kijken. Want er gaan toch dingen niet altijd goed. En het zijn over het algemeen kwetsbare mensen. Dus daar moet je, vooral daar moet je je dan ook daarnaast ook op richten. En vooral leren van het feit van wat, wat gaat er dan onvoldoende. Nou, dat kan je uit het onderzoek halen. We hadden al een actieplan. Nou, dat gaan we dus nu nog weer verder versterken. En uh, een heel belangrijk ding is denk ik uh, dat we geleerd hebben van uh, hoe we het met de zorgaanbieders hadden afgesproken. Hè? Ook uit het onderzoek komt naar voren dat uh, toch uh, 20% niet helemaal tevreden is. Hè? Die zegt, en 10%, dat is dus nog minder, die vinden dat ze gewoon echt ruim onvoldoende krijgen. Dus wat we hebben afgesproken is dat we opnieuw gaan initiëren. Dus alle mensen in de huishoudelijke hulp. En het volgens een, weer een andere systematiek te doen. Meer gewoon op uren. Want we hadden een afspraak met de zorgaanbieder dat we dat aan de zorgaanbieder voor een deel overlieten. Nou, dat blijkt dus toch niet voldoende te zijn. Want dus we, die, mag ik even ja? vragen, die mensen die dus dan, die 20% en die 10%, zeg maar, die hebben daar dus ook argumenten voor. Die ontzettend. hebben argumenten, ja. En die hebben jullie gelezen. En kunnen jullie daar een beetje in meegaan? Ja, ja, nou ja, ja, want anders hadden wij niet gezegd van dat we het systeem, het systeem gaan we weer anders doen. Kijk, door het systeem komt dat ook. Het systeem was van, we hadden een soort van afspraak van de zorgaanbieder moet zorgen voor een, een schoon en leefbaar huis. Een ruim begrip. En die had een bepaalde bandbreedte waarin ze dat mochten, mochten toepassen. En er moest natuurlijk ook bezuinigd worden. Want dat speelt allemaal mee. Hè? Dus dan, dan, wordt er toch, daar, ja, dan wordt daar toch naar gekeken. En nu zeggen we weer... we gaan gewoon iedereen weer initiëren. We kijken wat ze hebben. En we gaan volgens een wat duidelijke systematiek... bepalen hoe, hoeveel huishoudelijk hulp ze nodig hebben. Nou, daar komt natuurlijk die mensen, vooral die mensen naar voren die tekortschieten daar zullen wij wat extra's voor moeten gaan doen. Want ja, was vorig jaar toch geld over of was het weer iets anders? Ja, wij, wij hadden, er was geld over, maar dat is op het hele budget. Het gaat ook over de jeugdzorg en uh, over de persoonlijke begeleiding en dat, daar was fors, fors op over. Maar ja, wij hadden een aantal dingen nog niet ingeregeld. We gaan bijvoorbeeld starten met een sociaal wijkteam. Daar gaan we dus ook extra inzetten op uh, ondersteuning in de wijken. Dat kost ook geld. Nou, dat wordt komende jaar ingevoerd. Dat dat komt volgende maand in de commissie. Dat Dan kost komt de wijkverpleegster weer terug, hè? Nou ja, ook. ook dat komt er ook. Maar we, we proberen gewoon dichter erop te zitten. En, en, en het vangnet, eigenlijk, want eigenlijk zijn wij een vangnet. Hè. We zijn niet. Sommige mensen denken wel dat de gemeente dat allemaal regelt. Maar dat is helemaal niet zo. Want het meeste wordt ook gewoon door de mensen zelf geregeld. Ja. Wij doen misschien maar. 20, 30 procent. En de rest doet iedereen gelukkig zelf. Mm -hmm. En zo ze samen ook in het leven met ja. z'n allen. Dat we het gewoon zelf ja. doen en met elkaar doen. En wij moeten vooral zorgen voor degenen die kwetsbaar zijn. Dus, dus wat dat betreft. Uh, denk ik uh, dat, dat we daardoor meer gaan, wel gaan uitgeven. En we, we, we zijn gaan schuiven met de budgetten. Want je krijgt een budget. Wij kregen ook budget voor uh, persoonlijke begeleiding. Nou, dan kregen we meer als dat we moesten geven. Nou, dat hebben we dus nu opnieuw herverdeeld. En daar komt onder andere dat we die extra herindicaties kunnen gaan doen. We gaan naar het uh, langer zelfstandig thuiswonen Gaan we extra in investeren. En we gaan in die basisinfrastructuur investeren. We willen ook in het centrum een soort van wijksteunpunt bij de blauwe tram ga gaan doen. Dus we gaan echt uh, toch komende jaar proberen dat uh, te optimaliseren. En het bedrag wat van vorig jaar over is gebleven? Ja, dat, nou, een, een deel uh, wordt meegenomen. Hè. Dat is een motie van, uh, van de CDA en gesteund door de meeste partijen aangenomen om uh, 300.000 euro mee te nemen. ...naar de volgende jaren. Ja, en, en de rest gaat gewoon in onze reserve. Maar er zijn ook jaren geweest dat we tekort hadden op, op dat hele gebeuren. Dus ja, en die reserves die zijn ter beschikking van de Zalves gemeenschap. Dus okay. de, en dat staat ook in de begroting. Maar daar moeten we dan maar een keer, nog een keer voor terugkomen wat er in de begroting staat. Dat ga je dus apart uitleggen. Ja, dat wil ik ja. nog een keer apart uitleggen. Ja, okay. dus. Kijken jullie wel eens naar... Uh, kan die waar zijn? Kan niet Ja, daar kijk ik wel eens naar. Nee, ja, ja. heel af en toe komt daar ook wel iets van de WMO en de gemeentes langs. Ja, klopt, ja, ja klopt, klopt. Ja. En dan komen die excessen aan, aan, aan het licht. En uh, ik, ik krijg ze natuurlijk ook regelmatig uh, bij mij langs. Er zijn ook mensen die mij bellen. en schetsen hoe, hoe los ik dit op? Dat kan niet waar zijn. Zeg. Ja, ja, ja, ja, ja oké, okay, maar, maar kijk, wat er, nou, ik wil er wel eens wat over zeggen. Want ik, ik verdiep me daar wel eens in waarom iemand iets niet krijgt. Maar er is ook een verwachtingspatroon dat de, de overheid dat wel regelt. Maar in het, en omdat men langer zelfstandig thuis moet wonen, ja, wil men ook het liefst in zijn woning blijven wonen. In het verleden ging men veel sneller naar een bejaardentehuis. thuis. En want als iemand niet meer thuis kon blijven, ging hij naar het bejaardentehuis. thuis. Maar dat betekent ook dat je soms wel eens moet nu moet vragen, zou moeten beter kan verhuizen naar een andere woning. En dan ga je dus niet meer naar het bejaarden maar dan kun je niet in je eigen woning blijven. Als je stelt dat je drie hoog woont en er is geen, geen, geen, geen goede lift. Enzovoort, dan kun je ook zeggen van we gaan op zoek naar een andere woning. En dan zegt de, zegt de, zegt de gemeente wel eens: ja, eigenlijk moeten we eerst kijken van hoe lang kunt u daar eigenlijk nog blijven wonen. Misschien. Wij denken dat het beter is dat u naar een andere woning gaat. En dat is best wel eens lastig. Natuurlijk. En, da, en, en ja. dat soort dingen gebeuren ook, hè? Maar er gebeuren ook dingen. En vooral de, waar het vooral moeilijk zit nog steeds. is de, de overgang van als het van, van medisch weer naar het gewone moet. En, en, en, en wie lost het dan op? En, wat bedoel je daarmee? Nou, gewoon iemand die, die, die, die, die, die heeft een, een hersenbloeding gehad. Die, die, die, die, is in, die, die is opgevangen, die moet weer terug naar huis. Ja, dan moet er wat geregeld gaan worden nou, Dat schakelen snel op elkaar. En snel schakelen dan. Want dan moet er heel snel geschakeld worden. Nou, en ik hoop ook dat als we dat sociale wijkteam hebben. Dat die die signalen oppakt. En dan, dan heb je de totale groep van, van hulpverleners eromheen. En dan kunnen ze zo'n met één persoon die gaat het helemaal oppakken en hoe wordt dat georganiseerd, het sociale weekteam? dat gaat, het... gaat, dat gaat via de, de komende jaar doen we dat via de gemeente. We gaan dat wel bij bijvoorbeeld bij pluspunt uh, neer, willen we dat gaan neerzetten. Uh -huh. En en dan komen die organisaties die bespreken dat met elkaar. Dus eigenlijk, we hebben een loket van advies en informatie. Dat hebben we nu in het centrum van Zandvoort en bij het Pluspunt. En daaraan wordt eigenlijk dat sociale wijkteam gekoppeld. Dus als mensen met vragen komen en er wordt gesignaleerd, dan wordt ook, kan ook direct dat sociale wijkteam erop gezet worden. En, en dit soort zaken blijven ook in Zandvoort? Want dat is... blijft juist in Zandvoort. Ja. Ja, het mooie juist is, in Haarlem hadden ze bijvoorbeeld al, al die dingen al. Daar hadden ze er al zes, hè, zes uh, sociale wijkteams. Ja. En wij krijgen nu in Zandvoort ook ons Eigen sociale wijk. Net zoals wij gewoon het Centrum en Jeugd en Gezin in Zandvoort hebben. Goed zo. Ja, ja, prima. Ja. ja, nou ja. Het is natuurlijk inderdaad, net wat je zegt, een kwetsbare groep die hier um, um, um, wij, jullie mee, aan, aan de slag moeten. De... Ja, en de, en de maatschappij is natuurlijk veranderd. We worden veel ouder. Dus de, de, de, Doordat we ouder worden. Het was de, de dag van, de, van Alzheimer. De dementie was. Die zijn we vergeten. Ja, die zijn, Maar ik niet. Ik ben hem niet vergeten. Het nou, die, die, was een heel indrukwekkende ten, uh, uh, uitvoering in het de, de gebouwde krocht. Dan werden we meegenomen door toneelspelers dan. Hoe mensen zich voelen als ze dement zijn. Dat was heel indrukwekkend. Ik heb er ook weer heel veel van geleerd. Maar we worden natuurlijk ouder. Ja, en dus, dus komen dit soort ziektes komen ook gewoon mee en dat komen vaker voor. ja komen vaker voor dus moet je daarop anticiperen ja dus, want dat ja. is inderdaad een gegeven ja dat is, uh, ja. Het is moeilijk hoor. Ja, dan... ja, en ook de mensen in hun omgeving, de hulpverleners, denk ik. De, de mantelzorgers, die zouden er eigenlijk ook een, een plekje in moeten krijgen. Ja, maar en, en, en daar moeten wij. Ja, precies. En daar moeten, moeten we. En daar moeten we. De preventie, daar moeten we nog eigenlijk veel meer op gaan inspelen. Net zo goed als dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Ja, dan moet je op inspelen met elkaar, met de omgeving. En dat kan niet de overheid allemaal regelen. Want dan is het echt. Dan wordt het helemaal niet betaalbaar. Want dan. Ja, dan moet je bij, bij, bij iedereen. Ja, dan kan je net zo goed weer naar de oude bejaarden terug teruggaan. Ja. Maar wie, wie weet. Nou ja, maar. vraag me wel eens af. Hè? Hoe, hoe slecht was dat? Hoe slecht was dat weer? allemaal dan? Was dat? dat was helemaal niet. Dus, nee, je... En het ontstaat dus nu ook volgens mij weer. Want je krijgt dus woongroepen die dat doen. En ja. ik denk dat de jongere ouderen, waar ik er zelf één van ben, daar wel. Al, ik denk daar al over na in mijn huis. Nu al met verbouwingen en, en veranderingen. Van goh, ik, moet lang, ik blijf daar, wil er wel blijven wonen. En wat moet ik doen? Dus wat dat betreft denk ik dat we er ook meer op gaan inspelen. Ja, maar ik, ik kijk om me heen. en Ik zie vaak uh, grote eendse zinswoningen. Er woont één persoon in. En daar is niks mis mee, Maar die wordt helemaal gepemperd door de mantelzorg. Ja. Terwijl ik denk, ja... Misschien wil die persoon wel naar een andere woning die kleiner is. Ja, ja, en daar, moet maar ja je... daar zit een drempel in, want dan ze weet ik niet hoeveel huur. Meer. Ja, want ze zijn meestal uit de ja, ja. goedkoop. Ja, en da daar moet veel flexibeler mee. Op, op, dat ik. Als, ja, dan, en dan los je dat op. Er zijn zoveel drempels ja. voor. Ja, of mensen gaan met z'n twee in één huis wonen. Ik, ja, ja, dat ja, zie je ook. Nee, ja. Maar, maar, maar, maar, maar Sorry, dat is allemaal je niet. je dit niet wat al te kort doen. Nee, wordt? dat mensen dat zelf willen. Hè? Als ze zelf met elkaar woongemeenschapjes maar, ontstaan. Dat, ik maar, denk dat dat toch gaat gebeuren. Nou, even teruggaan naar het probleem wat Ari net aan. Je uh, zit. Um, um, veel veel mantelzorg. Kost geld. Grote eensgezinswoning. Dan zou je vragen, zou zo'n persoon niet naar zo'n kleinere woning? Perfect. Maar dat doet die, hij of zij niet. Want dan gaat die huur weer omhoog. Ja. En dan is natuurlijk de opmerking, ja het zou niet mogen moeten maar wat doet dan de gemeente in dit soort gevallen? Nou ja, wij, wat wij voor moeten zorgen is dat er ook woningen kleinere woningen dan zijn Betaalbaar. betaalbare woningen nou, en daar zijn, er is, daar zijn we wel over naar aan het kijken we zijn bijvoorbeeld aan het kijken in het Nieuw Noord de uh, Corredex trein daar zijn we aan het kijken van wat voor woningen EMN moet, moet hey, wil daar dan gaan bouwen en, en, en, en dan moet je dus de, de behoefte van de ouder inventariseren. Precies. Nou, daar gaat dus. Wij zijn met het project Lange zelfstandig thuiswonen bezig. We gaan vier wijkgesprekken voeren. Met Pluspunt en de organisaties erbij. Dus de EMM doet mee. Want we hebben zo'n werkgroep Wonen, Welzijn zijn Zorg. De kei bedoel je. Ja, de kei. Sorry, dat blijkt. Krijg ik, Jammer genoeg wel. Ja, dat krijg ik er niet uit. Maar sorry. En, en, en dan gaan we dat ook inventariseren. En, en, en welke behoefte er dan in Zalvoort is aan mensen die nee, dat okay, dan willen. En, en dan heb je het, de behoeftige inventariseren aan het soort woningen. En dan, dan staan ze er dus ook. En dan zeg je tegen mensen: oké, okay, kijk eens, hartstikke goed deze woning in zit. Ja, dag. Dan ga ik drie of vier keer zoveel huur betalen. Ja. Dus daar moet je natuurlijk ook, ook, daar moet je ook naar kijken. Want dan nou, maar dat, het, en dan zou ik zeggen: nou, dan blijf ik wel zitten. Ja, dat is ja. een particuliere sector, is natuurlijk. En daar zal de gemeente mogelijk een wel een bemiddelende rol in kunnen spelen. Ja, nee, wij, wij oh, moeten. Ja, oké. Okay, kijk, als die behoefte er is, dan, dan zeg je van: wij willen dus sociale huurwoningen bouwen. Ja. Voor ouderen. Mm -hmm. Nou, en wat zijn dat? Is dat dan gestapeld? Hè? Dus, de, de, de, met, met, met wat voorzieningen, denk ik dan wel. Mooi uitzicht op duin. Nieuw-Noord zo. Ik, ik, heb, ik heb daar wel ideeën bij. En, uh, je wil er ook wel naartoe, bedoel je? Nou, dat denk ik van, als, je okay. daar, als je de ouderen. Als je de, de Sofia flat bijvoorbeeld neemt nu. Dat is een hartstikke mooi gebouw. Ja, is Wel een heel mooi voorbeeld. Ja, maar oké, okay, maar dat is allemaal nieuw. Dus wat, wat dat betreft, we bouwen tegenwoordig toch weer mooier. Dus wat dat betreft uh, ja. is er weer hoog. Gelukkig, hè? Ook. Gelukkig wel. Ja, hè, het ja, ziet er allemaal beter. Neem nou, de, nee, de prinsessen weer. Hartstikke, ja, ja, hartstikke mooi. Ja, hartstikke mooi. Dus, dus, uh, ik zie ook dat er uit uh, trouwens ook veel mensen. die dan wel uh, particulier dus een eigen huis hebben. nu ook naar het centrum komen. Hè, bij, de blauwe, bij de Blauwe tram en ook boven Albert Heijn. Gaan relatief ook veel oudere mensen. Dus daar gaat, dat, daar, dat gaat wel bewegen. Maar vooral in het sociale huur uh, is, is dat best nog wel eens uh, een probleem. Ja. En dat gaan we dus nu ook inventariseren. Want nou, de overheid schrijft aan, u moet langer zelfstandig thuis wonen. Exact. Dus moet je, moet je daar ook in moet faciliteren. Moet je de scheppen. Ja, ja. Anders kan het ja. niet. Ja. Nou, we gaan het zien en we gaan het beleven. Uh, die um, Stationsplein, De Stationsplein en de kopen Ja. Ja, dat, dat, dat heeft iets langer geduurd. Er waren plannen. We hebben een, een, ja. een, een, een, een pakket van maatregelen rond het entreegebied van Zandvoort noemen we ja. dat. Dat begint bij het station en dat, dat gaat dan zo richting het strand en, en richting het dorp. Dat, dat bestaat uit verschillende delen. Ja, ja, en daar hebben we subsidie voor gehad. Hè, daar hebben we subsidie voor gehad van, uh, van, van uh, de provincie. 4,5 miljoen, al door het vorige college fantastisch geregeld. En nou, dat zijn we dus nu aan het uitrollen. Ja, en dan, dan, dan denk je, ik, ik heb dat project gekregen. Dan denk je, nou, dat, dat, dat is niet zo moeilijk. Want dat hebt het vorige college fantastisch voorbereid. Ja, en dan ga je in gesprek met, uh, met NS en met ProRail. Ja, en dan roepen ze in een of andere van, ja, wij willen nu, terwijl in dat plan gewoon staat hoe dat ongeveer zou worden. Wij willen geen parkeren meer op het plein. Nou op zich ben ik daar denk ik nooit. Ja, op zich, maar ja, dan moet je dat wel even gaan regelen. Ja. Nou toen kwamen kwam we hele oude foto's tegen van vroeger en toen zagen we eigenlijk dat het plein vroeger van, van, van de plint van Pool gewoon helemaal naar het station liep. Ik zeg, nou dan gaan we dat weer als een heel plein zien en dan gaan we dat parkeren aan die kant situeren zodat het plein weer vrij komt. En de VVV weer in het midden. Nou ja, dat, dat is nog de, de vraag. Dat, dat, dat, is, dat is ook aan de VVV, maar dat, dat zou kunnen. Maar er is nog een andere mooie ontwikkeling. Als het plein af is, de NS gaat ook aan het stationsgebouw staat op de op hun erfgoedlijst dat is en een het, monument. Het, een monument. Ja. ja, maar ze gaan het ook nu weer opknappen. Zij willen weer het in de oude stijl ook van binnen terugbrengen. Oh, dat dus is mooi. Zij willen ja, dus eigenlijk ook weer uh, die die die, die, die de wachtruimtes ja. weer krijgen. Ja. Zij zouden daar ook zelfs iets een klein restaurantje dan in willen hebben. De overkapping weer terugbrengen. Ja, dat zou ook mooi zijn. Ja, dat, maar dat dat denk ik dat ze dat niet gaan doen. Ja. Maar maar ze willen, ze willen wel weer. Eigenlijk willen ze ook weer dat de mensen dan door het gebouw gaan. Ja, en dat wijkt eigenlijk af met hetgeen wat we eerder. En dat is, ja, ja, want dan gaan ze wel door het gebouw. Maar eenmaal buiten inderdaad kun je weer niet een, een, een directe lijn. Dus je moet ook een duidelijk verhaal houden. Als ze eenmaal buiten zijn. Ja. Waar wil ik naartoe? Ja, maar nou, daarom, hebben we dat, daarom hebben we dat nieuwe plan. Met, met de aangepaste kopen ja. Dat dat eigenlijk in elkaar doorloopt. En vervolgens moeten we natuurlijk weer dan bij het pallas plein. Ja, ik noem het al plein want ik zou graag willen dat het dat plein wordt. Ja, en, en dat die kant op gaat. Maar, maar het, het verhaal is natuurlijk wel dat we ook het gebouw, en de gemeente had het idee om die perron terug te leggen, zodat we beneden ook een, een, een betere binnenkomst van Sanford zouden krijgen. Maar ja. nu komt dus ProRail en NS-gebouwen weer met andere ideeën. Dus je ziet eigenlijk, je bereidt het helemaal voor... en daar verbaas ik mij dus ook over... want ik denk van, goh, ik ga dat zo doen. En dan ontstaan er toch weer nieuwe beelden. Nou, dat moeten we nog weer terug horen. Wij zijn doorgegaan. Wij hebben gezegd van, we gaan in ieder geval dat plein opknappen... want anders ga je steeds op alles wachten. Dus dat hebben we dat plein eigenlijk wat naar voren gehaald... Of gewoon binnen de tijd. Maar dat andere rond, rond wat er beneden moet gebeuren. Want we zouden eigenlijk die trap daar ook verbreden. Ja, nu komt de NS weer. Ja, maar wij zouden graag ook willen dat ze door het gebouw... Dus dan ga ik zeggen, ja. Maar wat doen jullie s'avonds? Jullie doen s'nachts dat gebouw dicht. Ja. Ja. Ik zeg, dus, dus dan moet je daar ook wat aan doen. Met andere woorden, daar zijn we nog over bezig. Maar ik denk wel uiteindelijk dat het allemaal meerwaarde gaat worden. Ook omdat de NS nu dus ook echt wil gaan investeren in dat gebouw. Uh, wij krijgen even een seintje van uh, de techniek... Dus dus is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 fans Building me a home Thinking I'd be strong there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 was uh, Goedemorgen gezond voor de, de Winner Takes It All van uh, Abbas. en uh, Nou, vind je dat niet een leuke binnenkomen Gert-Jan Bluis om door te gaan met de Winner Takes It All? Ja, ja? ja dat vind Vertel ik wel goed. eens even, want wat was er nog meer uh, op, uh, aan leuke plannen? Nou de ja, de, de, de, de, de, voor de entree natuurlijk gaan we natuurlijk verder. Uh, het bestemmingsplan moet nog aangepast worden. We moeten de ontwikkeling natuurlijk uh, van het voormalige Dolphin Rama staat dan op de planken. ja, En dan kijk je ook natuurlijk meteen naar uh, de Venemaplein. Ja. Met de garage. Nou, daar, daar moeten ook ontwikkelingen. En we mogen daar ontwikkelingen op doen. Kleinschalig. Nou, dan in en combina. wat wil je met kleinschalig? Nou, vol, volgens mij mag je daar uh, vier keer, uh, vier keer uh, 75 meter of zo bebouwen. Drie hoog. Om daar bijvoorbeeld kioskjes te zetten. Tijdelijk? Nee, nee, dat mag zelfs permanent. Maar oké, okay, dat moet in overleg met, met de, de vereniging. Ja, ja, vroeger ook al. Dus, uh, dus, ja, ja. Uh, Zwaar voor en na hebben ze er ook gesteld. Ja, ja. Ik zie nog Aave Kees ja. Verone staan. Maar, ja, maar oké, okay, je moet natuurlijk de, fa de faciliteiten die je dan bij zo'n kiosk nodig hebt. Dat is dan het probleem, denk ik. Hè? Want je moet soms water hebben. En nou, hoe regel je dat met de ja. nou dat, dat, dat moet je met de eigenaar. Nou, de, de erfpacht daar is, is aflopend en die wordt verlengd. Dat is zo goed als rond met, met die partij. Dus daar hebben we ook afspraken gemaakt. Als dat soort ontwikkelingen gaan gebeuren, wat dat dan betreft betekent, wie waar verantwoordelijk voor is uh, en dan gaan we ook kijken van, ja, hoe we dat, dat plein kunnen opknappen en dus zoals jullie weten zijn er, uh, dat heeft al in begroting gestaan, zijn we ook aan het kijken van kijk, we zijn bezig met het Watertorenplein we zijn bezig met het, uh, met het Badhuisplein, er zijn ook mooie komen ook eerder de, plan, de eerste schetsen voor, we zijn daar in gesprek met de ontwikkelaar nou, we verwachten dat dat toch de, nu de goede kant gaat. Dat heeft wel heel veel tijd en energie. We moeten eerst de gemeenteraad daarover inlichten. Dan zijn we met het entreegebied bij. En hebben we nog steeds de middenboulevard. En dan heb ik het niet meer over dat beroemde project. Maar dan heb ik het gewoon over de boulevard. Dus eigenlijk de boulevard tussen het casino... En, en het pallisgebouw. Nou, dat mag wel een uh, ja. behoorlijke opknapbeurt. Ja. Als ik kijk naar de zuid. Zie, als ik op de zuid loop, vind ik het nog wel, nog, nog wel niks. Ook die staat in de planning. Dus wat we nu aan het doen zijn. De staat in de planning. Om, ook om op, opgeknapt te worden. Maar oké, okay, dan willen we eigenlijk zorgen dat we, als we dat daar beginnen op te knappen. Dat we dat op een bepaalde manier doen. Dat als we straks dat middenstuk pakken. En, en vervolgens ook het stuk bij de, noord, bij de noordkant. Dat we dan één, één, één systematiek hebben. Nou, Daar, daar hebben we al een, ook, zijn we ook naar aan het kijken. En, en heb je het dan over de, de, de bestrating? Zeg ja, bestrating, de, de, de, in, de, de bestrating, de inrichting. Hè, de Zuidboulevard is dan ook de inrichting. Hoe richt je dat dan met parkeren in? En hoe krijg je dan een mooi beeld? En in het middenstuk krijg je natuurlijk de aansluiting. Van wat gaat er zich ontwikkelen op dat badhuisplein? He? Hoe ja. laat je dat aansluiten? Ja. En bij de entrezantwoord, hoe laat je dat daar aansluiten? En wat neem je dan mee? En dus eigenlijk, de, eigenlijk is uh... dit het begin. Hè? Hier is al uh, de, deze wijze van inrichting van het stationsplein... daar is wel al meegekeken naar, mee naar de toekomst... van hoe dat verder moet. Dus feitelijk... Wat we hier in gang zetten, deze kwaliteit. Want hier gaat ook extra geld. We hebben geld van de subsidie van de, van de provincie gehad. Maar we gaan er 300.000 euro extra in steken om dit te doen. Dat is gewoon een kwaliteitslaag. Dat ja, is erg mooi Ja, maar okay, dat, dat, daar is een heleboel onderzoek naar gedaan. En, en daar komen ze nu ook gegroepeerd bij elkaar. Om dat te doen. Dat kan natuurlijk niet op de boulevard. Maar vooral het, het, de details, de, de stenen, het materiaalkeuze. Dat is echt hoge kwaliteit. En dat willen we eigenlijk. Eigenlijk, eigenlijk dit idee doortrekkend, eigenlijk dat heel de boulevard, dus ja, de dat entreegebied. Is weer een eenheid. Ja, ja en, en daar wordt nu in de begroting, maar die begroting ligt nu voor, we willen ook een investeringsfonds gaan starten. Daar willen we een bedrag van minimaal al 6 miljoen zelf insteken. Dat staat allemaal in de begroting, maar daar wil ik later nog wel over praten. Ja. Nou, dat geld is, is, wij denken ook dat we dat geld nu hebben. En, uh, dus, dus, en, en we willen dat multiply, dus uitbreiden door ook weer subsidies aan te maken. Ja, dus we zijn echt van plan om een, wij noemen dat, uh, denken over, na over de toekomst van Zalvo, dat we dat nu echt gaan doen. Ja, want die groenvoorziening die ik hier op het Stationsplein zie, die zou ik ook graag weer terugvinden in het dorp, want dat was er in het verleden wel en dat ja, maakt ja, net, net veel ja, aantrekkelijker. Ja, maar kijk, daarom is het wel idee. grappig als dit, we, er is echt heel veel onderzoek nu weer naar gedaan. Dus stel dat dit goed aanslaat. Naar dat groenbedrijf. Ja, groen Ja, maar het, het, zit, het gaat niet alleen over, het gaat vooral hoe dat groen onder de grond zit. Ja, Want dat is de reden waarom het groen ook niet aanslaat. Dat heeft natuurlijk altijd met zout te maken. Maar heeft ook, dus er is nu weer... Op opnieuw naar gekeken, dus als we dat slaagt, en je leert daarvan, dan kan je ook weer eens kijken, want de reden dat het groen in het dorp het ook niet doet, is omdat natuurlijk alles is bestraat tegenwoordig, ja. dus dat vraagt een hele ja, andere maar aanpak. volgens mij is dat ook maar één ding, want één, één grote storm uh, in de zomer, bij wijze van spreken, betekent dat uh, toch vanaf de kust al meteen. Je ziet dus dan de, de groen, de ene dag was het groen, de andere ja, dag was het groen. Ja, maar dat heb ik zelf ook. Ik, ik heb een hele grote kastanjeboom in mijn achtertuin staan, ik like word in de Haarlemmerstraat, nou dat is nog redelijk beschut, maar zo, als je dan Storm is ja. geweest, dan is meteen de helft. Je ziet van de ene dag naar ja, ja. de andere dag. Zie je ja. Wat, ja. Nou, wat ik dat... vragen wil, de, de, als ik dit mag interroeperen, dat mag. Die, die verspijk staat al jaren. Is het een doorn in het oog? Er was altijd sprake van een eenrichtingsverkeer. Ja. Gaat dat ooit nog eens ja. gebeuren? Want dit is nou, een het is drama. Goed dat, u, dat, dat, dat je dat vraagt. De bedoeling is dat het stuk op het plein twee richtingen blijft. Oh ja. Omdat je daar ook met auto's parkeert. Ja, en dan de Verswijksstraat dat het eenrichtingsverkeer wordt. Maar er zijn ook trouwens de meningen... En dan richting Noord. Uh, ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar dat, zoals het in het, dat verschil, wel. het... Het plan ooit is opgenomen. Oh ja, want het is een richting Noord. En een keer je ja. bouw vanom kun je dan... Toch ja, ja. moet ik zeggen, Arie, ik vind het wel leuk. Als ik daar rijd, het gaat altijd goed altijd, de andere nah, kant gaat altijd goed. Ja. Nee, nee, nee. Al, bij mij wel, Arie. Ik heb ja. andere informatiebronnen. <laughs> ja. Bij mij gaat altijd goed, en dan wordt er vriendelijk gedacht gezegd, nou, ja. het heeft wel iets, nee, te in Ja, Maar in het plan is dat wel opgenomen, dat ja. het eenrichtingsverkeer okay. nu uh, wordt uh, meegedaan. En, en uh, het parkeer hebben we gelukkig ook kunnen oplossen door uh, dat, dat, dat we er niet minder parkeerplaatsen krijgen, en terwijl het, toch het plein vrij wordt. Nou, en dan is het ook de bedoeling om te kijken, wat kan je op het plein doen? Kijk, ik, ik zou het uh, niet gek vinden als het een mooie dag is dat daar ook een keer een viskraam staat. Maar nog ja, niet. bijvoorbeeld. Dus weet je, dat soort dingen. En ja, jij had het over de VVV uh, in het voorgesprek. Ja, ja dat, dat kan je daar ook. Uh, of in de kiosk. Maar wie weet ontstaat er wel straks wat in het NS-gebouw dat het VVV zegt, nou, we willen op termijn misschien ja, wel daar heen. Ja, nou, dat dat is... hoor ik je zeggen. Of in de kiosk? De, nee, of een kiosk, een kiosk daar neer, neerzetten. Wat je, wat je zegt. Maar dat, dat kan ook, hè. We hebben die tijdelijke kiosken. Die kun, kan je daar misschien VVV ook wel. Ging en daar heb ik wel gemoppen over gehoord. Ja, ja nou, Dan gaan de... mensen naar de VVV en dan is het gesloten. En dan moet je opeens weer naar de kiosk of ja, zo. Ja, ja, dat, dat, dat staat daar ja staat. want het zit nu verstopt. Dat vind ik een beetje jammer. Ja, nou geen dag. Kiosk Nee, de, de feesten nu in de bakkerstraat. Nou, dit is wel verstopt. Oh, die, die zijn mensen die veel. Nou, dat Nou, jongens, misschien is het weer handig om even terug te denken. Midden in het dorp, op het uh, Ratersplein dan ja. wel. Op Bij het, het station, Badstation, als mensen waar aankomen. Waar het ook vroeger ja. gestaan heeft. Nog even een vraagje. Die uh, Koperpasserelle, hè? Jullie hadden het plan om daar historische foto's. Uh, ja, klopt. Dat dat gaat ook gebeuren. Die hier staan. En, en... Dat gaat ook gebeuren. En de bedoeling is eigenlijk als dat, dat goed aanslaat... dat we dat ook gewoon... Oh. ook weer meeneem, de, de, meenemen ook op andere plekken. Zodat we dat eigenlijk door heel zand krijgen. Maar dit is, de eerste, dit is de eerste aanzet. Eigenlijk doen we dat al. hè. zijn dus zelfs ondernemers. De, de, de, de gebroertjes ber, bergen, altijd enthousiast. Ja. Die hebben zelfs nu ook zo'n ding alweer opgehangen vlakbij ja. hun. Ja. Dus de, ja, dit, dit is hartstikke leuk. En als, als een soort wisselende ja. expositie ja. ja. ja. of zo? Ja, ja. ja nee, ja, wisselend, maar ook gewoon eigenlijk vooral de plaats uh, duiden zoals het was en hoe het nu is. Ja, ja. Ja. En dat, en uh, dat is altijd een van... wens van mezelf geweest om dat te doen dan ben je wethouder en dan kan je dat soms ook gewoon mooi invullen. Oh, dan dus dat... wilde je Onder andere, nou, ik, ik heb wel al, ja, ik heb een paar dat dingen. Toch weer ja. een primeur voor uw uh, Ja, zo is dat. Ik ben niet wethouder geworden om niks te doen. Dus, uh. Nee, maar om je eigen ideeën. Dacht ja, ook, kan ook ik eindelijk... mijn creatieve ideeën. En nee, jij weet wel van wie ik dat geleerd heb. Geen flauw idee. <laughs> maar, uh, maar ik, ik vind het leuk dat je dat even noemt voor uh, de radio. Ja, dankjewel. Ik zal het hem doorgeven. Ja. Ik, okay. ja, we hebben een strenge techniek en ik begrijp dat we dit gesprek helaas af moeten ronden. Nou prima. Maar ik we we willen aan de graag hand. nog wel ja. een keer door als jullie wat, wat duidelijke dingen hebben. Want wat er natuurlijk ook aan gaat komen is de klap op het watertoren. Ja, dat gaat dat dit jaar is, nog gebeuren, ja. Dat gaat dit ja. jaar nog gebeuren, dus daar willen we natuurlijk ook ja. van alles over weten. Ja, graag. Prima. En de begroting kom ik graag nog een keer voor terug over. Uh. We, twee weken voedien. of zo. Of zo. Dank Helemaal goed. Dankjewel voor ja, ja, Jullie ook bedankt. Succes met succes de verhuizing. Met. Ja, we gaan weer verhuizen. Gaat, okay. gaat lukken. Oké. Okay. Okay. Dreaming of a white world Dreaming of a white world Watching as they disappear Reading out the names of all the places I have never been Looking out to sea Staring out to sea Dreaming Underneath the red lights, I am watching where the shadows fall. Looking van Christenburg hoor u en uh, wij gaan, uh, nou, wij, wij zeilen een beetje door, we gaan nu naar de Chanticoore en het Zeeliederenfestival, dat is ook, uh, en Theo Verburg, welkom, uh, ja. je komt hier iets ja. over vertellen. Uh, ik zou zeggen, ga je gang, het is ja. iets, uh, nou, leuk. Het enige trots is het al de, de 19e Shantifestival wat georganiseerd wordt in Zandvoort, ja, is dat dat is ja, we zijn ons nu al een beetje aan het voorbereiden op volgend jaar. En dus, toch dat, wat... is, dat is ononderbroken die negentien, ja. ja. Helemaal doorgegaan in één keer. En uh, we zitten dus nu uiteraard al te denken: wat gaan we nou voor iets speciaals volgend jaar doen als we de 20 zijn, willen we echt even iets extra's doen. Dat is heel ja, ja, leuk. Ja, maar daar zijn jullie al mee bezig om over te ja, denken. Ja, Brainstormers noemen we dat. Kun je dat. al een tipje ja. van ik, de tipje... sluier? Nee, doe ik nog niet. Nee, okay. nee, nee, nee. Want ik heb ook nog een paar persoonlijke ideeën. Die moeten eerst ventileren bij het bestuur. Ja, dat nee, dit, ja, dus. oh, ik dacht dat jij het bestuur was. Nou, we zijn met z'n drieën. Ja, ja. Drie plus één. Dus de anderen die moeten ook nog ja. even. Maar, nou, ja. Leuk, ja. maar er komen wel ideeën en het wordt leuk. Dat okay. wordt goed. Maar, maar over de negen. morgen wordt het ook uitstekend. Okay. Ten eerste het standzor zonnetje het heeft ze al gemeld. Ja, ja, die, ja, uh, daar zijn we altijd heel blij mee. Wind staat goed wat dat betreft. En uh, het is een en al enthousiasme die we vanuit de koor krijgen. Van, we hebben de zin in te komen. Het uh, bijzondere dit jaar is dat we zelfs anders hebben we altijd twee nieuwe. Die nog nooit zijn geweest. Drie keer Drie nieuwe. Plus een nieuwe naam. Dus dat even, zijn. dat zijn? Ten eerste, het Huis Duinenkoor is nieuw. Is nog nooit geweest. En met, daar ben ik een klein beetje trots op. Huis Duinenkoor komt uit Den Helder. En ik ben zelf ook geboren, getogen in Den Helder. Ja, ik niet Een, een gemengd koor. En ik schrik niet. Ze komen met z'n vijftigen. Zo. Ze gaan drie stemmen zingen. Ja, Zo, Heel erg leuk. En die komen uit? Uit Den Helder. Ja, uit Helder. Dan hebben we de Noordtukse vissersvrouwen. Dat zijn de, de, zag, de vissersvrouwen ja. uit Noordwijk. Zijn ook nieuw. Noord, waar, waar komt die naam vandaan die Noord? Noort, Noord? Dat is dat is Ja, moet je nou. weten hoor. Ja, ja die nou, toch zo je toch op zo hoor vind ik. Daar ga ik eens op oefenen. Ja. Oh, wat erg. Ja, dus, er. er. dus dat is dus een, een groep uh, enthousiaste vrouwen. Aardig. <laughs> ah, ja. En dan hebben we het muzikaal gezelligheidskoor. Dat is, uh, die komt uit IJmuiden. Er zijn uh, diverse koren geweest in Haar, uh, IJmuiden omgevingen. Die zijn uh, ja, omgevallen. En er zijn een stelletje gezelligheidsmensen. Ze zeggen we, gaan een nieuw koor gaan ja. we starten. En die... Uh, <laughs> met de ene kant wat die naam. Met de ene kant bestaan ze pas een half jaar. Maar ze hebben al jaren samen gezongen en muziek gespeeld. En een nieuwe naam is natuurlijk toch De Wapenzangers. Ja. Ja. Het verhaal is bekend. En ja. uh, we hebben een uh, hele leuke doorstart gemaakt. We hebben een uh, nieuwe honk gevonden bij, bij Rob bij, bij, Rob, bij Rob ja. Peters. Ja. We hebben daar gisteren weer geoefend en uh, het altijd, staat als een klok. Altijd ja. reuze gezellig ja. daar. Ja, ja. ja. fantastische ja. Ja. Ja. gelegenheid, ja. Kom maar graag. Ja. Maar ja. Dus al met al, we gaan morgen uh, beginnen in uw Unicum. Kwart over tien. Ontvangen we de mensen, krijgen ze een kopje koffie. En dan gaat de Silk een uh, klein optreden doen. En dan gaan we met z'n allen naar het raadhuis. Dan komt mijn voorganger, Gert-Jan ook een enthousiast zanger, uh, komt het festival openen. We doen nog samen wat liedjes. Ja, en dan verspreiden we ons over het hele... Ja, Door... En dan om één uur dan, uh, dan ja. gaat het uh, beginnen. Ja, gaat het Hoeveel even. mensen zijn het eigenlijk wel niet in totaal? Totaal zijn het er uh, 360 zangers, zangeressen en muzikanten. Ja. Even jongen, binnen. jongen, ja. jongen. Dat, ja. is, dat is logistiek natuurlijk ook een heel verhaal om dat uh, te ja, regelen. Maar dat doen we gewoon even. Ja, we zijn uur, al wat gewend. Na, na 19. Uh, ja, daar, uh, ja. De, uh, maar dit, over dat loopt allemaal. Anderhalf uur beginnen de dames en heren bijvoorbeeld broodjes te smeren. Met z'n grijs al aan smeren. En, uh, ja. uh, Koper, ook een van de crew van. De, van de, uh, het ja. uh, bestuur. Die heeft net voor 360 man uh, bananen gehaald bij Albert Heijn. omdat ze daar in de bonus zijn. Oh, nee. <laughs> dus, ja, nee, en ja. ik was net bij uh, Rabbel, de bekende tent naast ja, de koper. Ja. en er stond een meisje 360 plakken kaars te snijden die ze sponsor. Ja, ja, ja. Zo gaat dat. Ja. Dus, dat. Doe je goed? Ja, ja. Fantastisch. Ja, waar, waar blijf je zonder vrijwilligers? Ja, ja. ja, ja. ja want ja. het is allemaal onbetaald werk natuurlijk. En die koren die kosten geld? Of? Uh, die, uh, die krijgen een vergoeding, ja. Die krijgen dan een reiskostenvergoeding. Ja, ze krijgen een reiskostenvergoeding. En uh, ze krijgen de vergoeding naast voor de reiskosten ook iets voor de dirigenten, muzika de, uh, de dirigente, muzikanten. Het mm. kost nog wel eens geld. Maar dit is een vastgesteld bedrag, laat ik dat maar zeggen. Dus okay. allemaal... Daar word je niet rijk van hoor. Groot, uh, nee, groot of klein koers krijgen allemaal ja. hetzelfde. Zelfde. En uh, alle zangers die krijgen een paar consumptiebonnen. Die krijgen een uh, luchtpakketje. En een zon. uiteraard En daar halen jullie al dat geld vandaan? Uh, de hoofdsponsor is natuurlijk uh, Casino. En er zijn diverse middenstanders, maar ook particulieren die dus uh, geld storten dus, Die jullie een warm ja. hart toedragen ja. en denken, ja. dit vinden we leuk. ja, ja. ja. dat nog dat uh, kan. Ja, nee, nee het maar is het is ook... inderdaad heel erg leuk. En er ja, zijn, fantastisch. Er zijn ook mensen die horen van, hé hey, wat leuk. Ik had vroeger had ik, had ik een, een, een bekende leverancier die zei... Theo, als er nou wat te doen is in zand wordt zeg het eventjes. Want dan ja. krijg je geld van me. Dat waren nog stijden, ja. hè? Ja. Dat ja. ze het zelf gingen aanbieden. En ik vind, ik vind het dat altijd het leuke. Uh, we kennen allemaal de davelaar jodenkoeken. Ja. Die in die blikken. Mm -hmm. ja. ja. Hoofdsponsor van alle broodjes dat nou, is wel hartstikke leuk. Ja, ja, ja fantastisch. En we zouden nog een blik geven met een plaatje van zandvertrokken. Ja ja ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Dus aan de ene kant hebben we de subsidie. Uh, voor de rest hebben we een uitstekende strakke penningmeester. Die zit er bovenop. Wij zijn zelf ook halve middenstanders. Dus uh, we kopen zunig in wat dat betreft. En uh, alles wat we zo onder elkaar kunnen regelen. Zodat het feestje gewoon ja. weer kan beginnen. Ja. Ja, ja, leuk. Ja, ja, ja Echt een feest is het ook. Ja. ja, nou het, het, het, ja, waar je ook bent dan ja. in het dorp, je hoort, ja. je hoort feest. Je ja. hoort, uh, ja. Wij krijgen zeker vanuit de koren die zijn geweest na afloop de meest leuke reactie. Oh, wat is het leuk. En ik, moet, ik ben ook degene die dus die koren altijd uh, contracteerlijk zomaar zeggen. En vanaf 15 december komen de eerste mailtjes van Goddel, mogen we weer mogen meedoen. We weer. Want, zij, is, want zij zijn natuurlijk als koor, uh, niet alleen hier in zo'n festival. Maar er zijn natuurlijk meer festivals door het land. Er zijn het festivals. Dus daar gaan ze ja. ook naartoe, of ja. niet? Uh, ook. Ja, en er is en een dan, kruisbestuiving wat dat betreft. En horen jullie dan wat het verschil is tussen uh, het festival? Ze zeggen vinden het antwoord het gezelligste. Ach, <laughs> Ach, wat lief. <laughs> <laughs> <laughs> katte, katte. Nou, vooruit. Dan <laughs> ja, ja, ja. zullen we je voor deze keer <laughs> ja. geloven? Als je ja. belooft dat je niet meer? Uh, <laughs> ja, precies. <laughs> Nou, nee, het is altijd heel erg leuk. En zeker uh, uh, die finale om uh, kwart over vijf. Dan uh, komen al die koren bij elkaar. Dan zijn ze uitgezonden ja. in het dorp. Dan staan we en allemaal bij het Gasthuisplein. Meezingen. We hebben een verschrikkelijke enthousiaste dirigente. Ingrid en Prins van het VOC. Uh, uh, en die doet het zo verschrikkelijk leuk. Die staat echt. Het is zo'n vrouwtje. Maatje 36 met een grote kapijnpet op. En die staat even 350 man te dirigeren. En dat is zo verschrikkelijk en Gedisciplineerd hoor. Wat is VOC? Verenigd Oost-Kopie? Uh, uh, uh, nee, nee, nee. nee. <laughs> okay. uh, vijf, uh, hoe heet het? Uh, uh, Vijfhuizen... huizen. Uh, Oriatoriumvereniging. Voor, vereniging. Kor, ja. Maar vijfhuizen, de V is voor vijfhuizen. En de laatste C is van... Uh, uh, uh, nee, uh, weet ik niet. Nee, nee, Shanti, met de C. VOC. Ik weet niet eens wat vandaan kwam, maar hoe het is. Vijfhuizen, vijfhuizen, dat Oké. En uh, ja, laat ik zo zeggen van... Uh, wie ook altijd opvallen vind ik, van qua afstand is de Polesjongens. Dat zijn een stelletje Friese bonken uh, van zulke knullen. En uh, dat is... Uh, ja, is alleen mannen? Ja, alleen maar mannen. En hey, die zingen... Bijna uit. alleen maar a cappella. En dat is zo verschrikkelijk mooi. Ja. ja. Ja, en wat ook altijd een toppertje is, dat zijn toch de, uh, de wezenbetrek van mannen. Dat is uh, ja, waarom uh, subliem. Ja? Echt ja heel topniveau. Niet in het nadeel van de andere koren, maar dat is, ja, die blinken gewoon uit. Ja. Dat is ook alleen mannen natuurlijk. Ja. En dan, dan, dat ze ook ze hebben wel een, een vrouwelijke uh, trekzak. Oh, dat, dat is de vrouw van de dirigent. <laughs> een witkist. Maar die doet haar mond niet open. Nee. Die, die. nee okay, nou. Ik vind het fantastisch. Dankjewel dat ja. je even weer dit hebt toegelicht. Natuurlijk. Heel veel succes. Ik zou zeggen kom langs. En kom en luisteren. En zeer zeker bij het begin en het eind lekker meezingen. Gaan we zeker nou, het doen. Het laatste. Iedereen kan zingen. En wij ja, zijn... Vaker. <laughs> ja, iedereen kan zingen. Of het ook allemaal aan te horen is weer een tweede... Nee, dat hoeft die mooi te zijn, maar hart is. Dat <laughs> wordt uitgefilterd door uh, Kasper de techniekjes. Ja, ja. ja. <laughs> oh, maar we gaan nu niet zingen. Nee, natuurlijk oh. <laughs> niet. Hoorde je de schrik in mijn stem? <laughs> maar goed, uh, en alvast uh, veel succes bij uh, de voorbereidingen van uh, het, dat komt het, helemaal het, goed. Het, het lustrum. We gaan eerst dit doen, gaan we evalueren. Helemaal goed. Dank... Uh, wij gaan eruit. Wij ja. gaan een muziekje doen. Of wij gaan eerst um, de agenda doen. Ja, we gaan eerst de agenda doen. Wij gaan eerst de agenda ja, doen. Ja, ik hoor net dat we de agenda gaan doen. Als ik hem even gevonden heb, dan... Ja. Oké, okay, nou, ik begin met uh, de historische Grand Prix. Dus nog tot en met 25 september de tentoonstelling dan in het Zandvoortsmuseum. Gevolgd door de expositie Hedendaags Realisme in het Zandvoortsmuseum. Maar die begint om 30 september tot 13 november. En tot en met 1 november nog de strandsculpturen. Op 24 september, en dat is vandaag mag ik wel zeggen. hebben we de Burendag bij Ook Zandvoort naar de Vleemingsstaat nummer 55. En dat is van 2 tot half. 4. En daar waren die, die, die, die tai chi dames. Ja, yoga, en dansje fit, valpreventie, ja. et cetera, et cetera. Ja, en dan hebben we uh, vanmiddag het Stads- en Omroep, uh, Omroepersconcours in het centrum. Van 12 tot half vijf. Zo ook altijd weer een heel spektakel, spektakel hè? hè? Ja. Ja. ja. Het Oktoberfest Muziekfestival op het Radarsplein vanaf acht uur vanavond. Met bier, denk ik. En uh, morgen de 10.000 stappen van Zandvoort. Die, die start bij de oude halt van. Uh, de Jan van der Land. Uh, uh, 25 september het en Zeelieden Festival van 10.30 tot 17.30 uur. 30. Waar we net van alles van gehoord ja. hebben. Ook morgen muziek op de zondagmiddag bij uh, Studio Anthony. Van 4 van tot 6. Oosterparkstraat 44. 30 september. Zangavond in het wapen van Zandvoort. Vanaf half negen avonds. En uh, van 1 tot en met 31 oktober Zandvoort goes wild. Dus de Bronstij, ja. De, ik, ik heb het dat, hier voor me staan. Ik verzin het niet. Dat is dat beurlen geloof ik. He. Ja, Bronstij met diverse ex, uh, excursies <laughs> en zo. ja 21 oktober het British Race Festival op het Skripark Zandvoort. Altijd erg leuk. Met leuke oude Engelse auto's. Gewoon een heel lekker sfeertje heel ontspannen, echt Engels. Voor alle ja, ja, mij haal je niet over. Echt niet. 1 oktober uh, de, de tiende Koren in Zandvoort en die is, uh, wordt georganiseerd door de Beach Pop Singers in de Protestantse Kerk. Altijd. Van mooi. half 11 tot s avonds 10 uur. En ten slotte hebben we op 1 oktober 40 jaar Holland Casino Zandvoort. Een openluchtconcert met Gerard Joling, DJ Dennis van de Geest. Hey, doet hij dat ook al? En een vuurwerkshow vanaf 7 uur s avonds op het Badhuisplein. En voor Voordat we eruit gaan rest ons nog even een, een aantal bedankjes. De techniek Kasper en Olaf Geurenson. De redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie. Niet te vergeten onze Gerry Rutte. Ja en even wil ik toch even noemen dat de muziek. Helaas ging dat iets wat te mist in door de technische problemen. Maar Gerry maakt altijd de muziek. En ik moet zeggen ik vind het altijd geweldig. Het past wel erg bij elkaar. Volgende keer gewoon even opletten mensen. Dat is heel leuk. Jawel de presentatie door Henny van der Leden. En Ariko. Jawel, ik ja, wel. mocht weer zijn. Ja. Hotel Hoogland, bedankt voor de gastvrijheid, de koffie, thee, water enzovoort. En dan iedereen heel zand voor een prettig weekend. Ja, vooral Met al dat. Alle En tot volgende week, maar veel, veel plezier bij alle leuke evenementen die er weer aan gaan komen. En geniet van het mooie weer. hè? Het ook doen? Tot de volgende week.